In Rotterdam is de zaak tegen Erasmusschutter Fouad El begonnen. El schoot in 2023 eerst zijn buurvrouw en buurmeisje dood. Daarna vermoorde hij een docent in het Erasmus MC. Het begon allemaal toen hij te horen kreeg dat hij zijn diploma niet kreeg. Terwijl hij al vanaf zijn vijfde arts had willen worden. Hij werd enorm boos en bedacht een plan om mensen te vermoorden. Vertelt verslaggever Matthijs van de Wiel. En hij vertelde dat er in zijn hoofd een intern conflict ontstond... over hoe dat dan moest gaan. Dat hij met zichzelf onderhandelde wie er dan dood moest, hoeveel mensen er dood moesten... hoe dat zou moeten gaan. Uiteindelijk heeft hij dat uitgevoerd. En hij vertelt erover dat het was als een film. Hè? Ook dus niet iets waar hij zelf, wat, wat hij zelf heeft gedaan. En dat hij een recept volgde, een script afdraaide om dat te doen. De burgerslachtoffers bij een Nederlands bombardement in Hawija in 2015... vielen door een gebrek aan inlichtingen. Een commissie deed onderzoek naar die aanval met F-16's in Irak... en zegt dat de inschattingen over de kans op burgerslachtoffers niet volledig waren. Er vielen meer dan 70 doden. De Tweede Kamer werd daar achteraf ook pas veel te laat over geïnformeerd, zegt de commissie. In de Irakese ambassade in Den Haag is brand uitgebroken... Het dak van het gebouw vloog rond 11 uur in brand. Het gebouw is ontruimd, net als het Zorgvliet gymnasium ernaast. Er komt veel rook vrij, dus mensen moeten hun ramen en deuren dicht houden. En vandaag staan mensen stil bij het feit dat het 80 jaar geleden is: dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Ook in Nederland, in Leidsendam, is vanmorgen een nakomeling van de Anne-Frank-boom geplant. Je hoort de burgemeester. De boom is een uh, kindje van de boom waar Anne-Frank op keek en waar ze in haar dagboek over schrijft. Zij schrijft er ook over, over hoop en over toekomst. En omdat je weet hoe het is geëindigd... namelijk is ze gewoon vermoord omdat ze Joods was... En uh, we vinden het heel belangrijk om dan zo'n symbool van hoop neer te zetten... zodat je een plek hebt om gewoon heel even erbij bepaald te worden... dat het uh, niet normaal is dat alles vrede en veilig is. De oorspronkelijke boom in Amsterdam was ziek en knakte bij een storm in 2010. Er zijn tientallen zeilingen van de Anne Frank boom gemaakt. Die zijn verspreid over het land en de rest van de wereld. Het weer, flink wat zon. Er staat wel een harde wind bij een graad of 11. Morgen helaas minder zonnig. Er vallen in het loop van de dag ook wat buien en het wordt max 9 graden. ZFM,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 Het is even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. De zon schijnt lekker. En uh, Dolly en ik zitten weer in de studio aan de tolweg uh, 10A. Je hoorde Like a Mountain, uh, de single van uh, Soul Sister. Leuk om hem uh, weer eens terug te horen, Dolly. En leuk om je weer terug te zien in de ja, studio. Ja, ja, ja, nou, het is ook leuk om hier weer te zijn. Is... Ik, ben, ik ben hier altijd graag. Dus... Zeker. Nou, ik vind het gezellig. <laughs> ja. En wat gaan we vanmiddag ook. allemaal doen, uh, Dolly? Ah, jongen, je hebt het zo vol zitten bouwen. Ik denk dat ik al een uur, het eerste uur alleen al bezig ben om te vertellen wat de komende drie uur gaat gebeuren. Ja, je hebt, nou, nog, uh, je hebt nog een paar over, minuten. Overdreven, hoor. Uh, we gaan straks beginnen met bellen met Piet Pijpers, want er is een spannende wedstrijd, voetbalwedstrijd, weer vandaag. Tussen Purmerend en Zandvoort, en daar willen we natuurlijk van op de hoogte Gehouden worden. Ja, maar die gaan uh, dus we na de uur. Over een uur over ja, die een gaan uur. we over een uur bellen. Sorry, ik vergis me een uur. We, gaan, ik, we beginnen bij het eerste uur. Dat is dus uh, twee uur. Kwart over twee. Gaan we even uh, kijken wat er voor nieuws is in Zandvoort. Even een paar kleine berichtjes. Half drie gaan we kijken wat het weer ons gaat brengen. Kwart voor drie weer even een nieuwsberichtje. Ook om kwart over drie. Maar dan hebben we net al Piet Pijpers gebeld uh, om ons te laten vertellen over die wedstrijd Purmerend-Zandvoort. Dat is dus in tweede uur. Um, dan half vier gaan we even een kijkje werpen op de evenementenagenda. Dan weer even wat nieuws. En dan, dan komt het gekke huis, Want het laatste uur zit echt helemaal ramvol. Joh. Ik, ik hoop dat je nog wat muziek kunt draaien. We gaan weer bellen met Piet over die voetbalwedstrijd. We gaan bellen met Randall Lawson uit, vanuit de Pit Report. En daar valt ook weer heel wat te vertellen. Uh, en natuurlijk... Beginnen we het eerste uur. Nou ja, dat is niet natuurlijk, want normaal beginnen we niet met hem. Maar dit, dit keer, door de omstandigheden, beginnen we het derde uur om vier uur met Marco Termes. Eind van de maand. Met een stukje proëzie. Zeker, dat gaat weer mooi worden. Nou, dan, nou, ik heb het toch in een paar minuten gered. Nou, dat, denk, dat, nou. Dat, dat valt mee, dan ga ik gewoon een plaat draaien. <laughs> Dankjewel, Dolly. Je leuk, is uh, een leuk programma, zeker weten. Een Leuk programma tussen twee en 5 hier op de Zandvoortse Radio. Iedereen van harte welkom. En hou de radio lekker aan. Hè? Want uh, je hoort niet alleen de informatie... maar we hebben ook heel veel lekkere muziek meegenomen naar de studio. Waaronder deze van de Mary Jane Girls. Mary Jenkins uit de jaren 80 met uh, In My House. Dit is de dus zaterdagmiddag van uh, CFM. En uh, zometeen hebben we het uh, nieuws in het kort. Maar eerst een uh, lekkere nieuwe hit. Hier is Messi. Deze van Lola Young was dat. En Messi. We hebben trouwens zo dadelijk om kwart voor drie hebben nog Carine Veren. Want ja, de voorleesdagen die zijn in de bibliotheek, Dolly. En ja, Carine was daarbij aanwezig bij de voorleesdagen. En ze sprak een aantal kinderen daar uit Sandforge... hoe ze dat vinden dat er voorgelezen wordt. Nou, leuke reacties. Nou, daar ben ik ook wel erg benieuwd naar. Want volgens mij is dat een hele tijd een beetje... Uh, een beetje, beetje op, op de achtergrond geraakt, dat voorlezen. Maar ik geloof dat, uh, dat de kinderen het uh, dermate leuk vinden. Ik heb het idee dat het toch alweer een beetje meer toeneemt. De kinderen zijn zo enthousiast erover. Oh, wat leuk. Maar dat ga je oh, zo dadelijk horen het dan, uh, in het uh, interview met uh, ja, uh, Carina. Fijn. Wij leuk. hebben het uh, nieuws in het kort nu. Oh, ja, sorry. Ja. <lacht> ik zit niet helemaal op te letten, hoor. Um, ja, er komt een informatieavond over duurzaamheid voor ver, uh, Vereniging van Eigenaren van Woningen. Uh, en tijdens die informatieavond dan wordt er uitleg gegeven over verschillende regelingen en praktische tips voor verduurzaming. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere adviestrajecten voor de grote VVE's met meer dan acht woningen. Adviestrajecten voor kleine VVE's met meer dan minder dan acht woningen. Financieel advies en informatie over subsidieregelingen voor verduurzaming. Ecologisch advies en uitleg over het soort managementsplan. Uh, nou, dat lijken me zinnige onderwerpen om daarover geïnformeerd te worden als VVE. Uh, de datum en de tijd zal ik even doorgeven. Dat is donderdag 30 januari 2025 van half 8 tot half 10. En de inloop start vanaf kwart over 7. En waar moet u dan zijn? Dan gaat u naar de blauwe tram aan het Louis Davids Carré nummer 1. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar duurzaamheid En dan moet u in uw e-mail even vermelden met hoeveel personen komt en van welke vereniging van eigenaren u lid bent. Wil je nog een uh, berichtje? Nou, die uh, zal meteen even doen. Want die is. Prima. Leuk, ik denk, uh, de, je zat me zo vragen de, de, de, de te kijken. De vogeltjes, hè? wil je het zeker over hebben? De of vogeltjes, straks? ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Nou, daar dus, uh, gaan we het straks over er hebben. Er wordt wat heel wat afgevogeld. Ja, in <laughs> Vogeltje, wat zing je vroeg? vroeg, ja. Ja, ja, ja. Zoiets, vroeg. Nou, je hoort het uh, zo duidelijk ook uh, hier bij Setupim. Uh, de tuinvogeltelling, daar hebben we het over. Uh, dat gaan we vast uh, klappen. En hoe dat allemaal uh, verloopt, uh, dat uh, vertellen we later uiteraard. Er is gaan we weer uh, lekkere muziek draaien op deze zonnige zaterdagmiddag. En blijft de zon ook, dat hoor je zo dadelijk in het weerbericht om uh, half drie. Een plaat die het altijd goed doet als de zon lekker schijnt, is deze van uh, Dusty Springfield. Hier is ze met in private. Globus was, was dat in uh, La Bamba. We hadden het net over de tuinvogeltelling, uh, Dolly. Want daar kan je dit weekend aan meedoen. Ja, dat is, het is weer zover. 24, en 25 en 26 januari is de tuinvogeltelling weer uh, aan de gang. Zeker vandaag en morgen dus uh, nog. Lekker ja, tellen. Ja, ja, ja, ja. En de vraag is natuurlijk of de huismus nog steeds de meest getelde vogel is. Nou ja. Je weet het niet, dat is wel al jarenlang het geval... ondanks het feit dat het aantal sinds 1980 met 60 is afgenomen. Nou ja, in ieder geval die tuinvogeltelling... die wordt jaarlijks georganiseerd door Vogelbescherming Nederland... en zo van Vogelonderzoek... En tijdens die nationale tuinvogeltelling wordt iedereen opgeroepen om een half uurtje de vogels in hun tuin of balkon te tellen en deze vervolgens door te geven. En dat is handig, want hiermee krijgt uh, men meer inzicht in welke vogels er zich in onze tuinen begeven en op welke manier ze zich ontwikkelen. En daarmee kunnen de vogels dan beter geholpen en beschermd worden. Erg nuttig dus. Uh, in 2024 hebben ruim 110.000 mensen meegeteld en bij deze telling was de toen de absolute koploper gevolgd door de koolmees en de pimpelmees. Nou, hoe doe je mee? Het is heel simpel. Je houdt gewoon een half uurtje vrij hè, tijdens het weekend. Zoek een lekker plekje van waaruit je de vogels in je tuin of balkon kunt gaan tellen. En als je dat dan bijgehouden hebt, moet je ze wel herkennen natuurlijk. Dus misschien ook een plaatje erbij is wel handig. Want sommige, foto's lijken, sommige vogels lijken best wel op elkaar. Staat allemaal op de website volgens mij. Ja, zo is het. En uh, dan kun je alle informatie en het doorgeven vinden... bij de vogelbescherming uh, slash tuinvogeltelling 2025. We hebben even voor jullie gekeken, lieve luisteraars. We hebben twee buurtjes eigenlijk genomen. We zijn een beetje rond gaan kijken in Zandvoort Noord en in Zandvoort Zuid. En daar zitten kleine verschillen. In Zandvoort Noord is de huismus en de kou het meest geziene vogeltje. Die staan op één en twee. En in Zuid is dat precies andersom. Daar is de... Uh, de, huis, de, de kou uh, meer gezien dan de huismus. Dus zal ik even in, in Zuid verder doorgaan. Dan komt op 3 de Turkse tortel. Op vier de Hegemus, Op vijf uh, de merel. Op zes de koolmees. Dan gevolgd door de pimpelmees. Waarna de ekster het meest geziene vogeltje is. Dan de houtduif. En op nummer tien vink. Nee, oh. niet jij, Frank. Gewoon een vink. Of Aaltje. Kan ook. Ja, kan ook nog. Of, uh, ja, of uh, <laughs> Charol Houdduif. Kan je ook ja, nog. Uh, ja, ja, ja. Zou kunnen wel doorgaan, natuurlijk. Ik zie je ook nog wel eens achter de heg zitten met, uh, met zijn paparazzi-toestel. Zo is het. En uh, in Noord, daar staat de stadsduif op nummer drie. Die komt daar dus veel voor. Gevolgd door de koolmees, dan de spreeuw, de Turkse tortel. De vink staat daar op nummer zeven. Op 8 de Wilde Eend, die komt bij de uh, Zuidbuurt, uh, is die nog niet gezien. Dan op 9 de Ekster en de Zwarte Kraai op nummer 10. Kijk, de Black Bird op uh, nummer 10 daar uh, in, uh, in uh, Noord, hè, is dat de laatste telling? In Noord op uh, uh, nummer 10? Uh, uh, uh, ja, uh, ja. Deze telling uh, die, uh, wie, die ik net opnoem, die is uit Noord. Maar je kunt natuurlijk. Uh, uh, iedere straat opgeven als je wil. Volg, ook bij de vogelbescherming.nl slash vogeltelling, tuinvogeltelling moet ik zeggen, slash resultaten. En dan, kun je, dan heb je een blokje en dan kun je je eigen straat in uh, tikken. Dan kun je kijken hoe het in de buurt staat. Ja, hoe het uh, op dit moment uh, live ervoor staat, uh, ja. zeg maar. Ja. Dus als er vanmiddag geteld wordt, dan kan er weer een heel andere vogel op ja. uh, nummer 1 staan natuurlijk. Het ligt er maar net aan welke vogel uh, van de zon houdt en ineens de voorschijn gaat komen. Precies, hè? maar ja. heel vaak is het wel uh, de zwarte kraai of de kou, uh, allemaal blackbirds. Ja, ja. Blackbird singing in the dead of night.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 black night blackbirds singing in the dead of night take these broken wings and learn to fly en als je nou je tuin in gaat, dan hoor je ze vast en zeker. De vogeltjes bij de Tuinvogeltelling. En geef die dan even door op de site van de vogelbescherming.nl/slash tuinvogeltelling. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het westkust Weerbericht luidt als volgt. Ja, het is uh, even na half drie. Hier is uh, Dolly Tempierik met het weer. Ja, en ik denk dat uh, ook onze weerman is overvallen door de zon. Want hij maakt er helemaal geen melding van voor vandaag. Hij He? schrijft, ja, opnieuw overheerst de bewolking en van tijd tot tijd regent het. Pas later op de dag wordt het wat droger. Er waait een zwakke wind uit de uiteenlopende richting en het wordt 7 graden. Maar hij heeft niet gezegd dat de zon door ging komen. Vind ik toch wel, uh, ga hem even een briefje schrijven. Maar goed. Na een uh, koude nacht, als we dan naar morgen gaan kijken. met temperaturen rond het vriespunt. is het droog met geregeld zonneschijn. Oh, die zon is gewoon eerder gekomen dan verwacht. Kijk, dat Kijk, is het. Kijk, dat is het. We hebben hem door. Er waait een uh, meest matige zuiden- tot zuidoostenwind. en het wordt 6 graden. En in de avond neemt de bewolking toe. en later volgt ook weer regen. Terry. Weer die regen, Dolly. Daar zijn we niet blij mee in ieder geval. Nee, dat niet. Maar zullen we nog even de dag erop kijken? Die vind ik eigenlijk wel belangrijk, want het is mijn verjaardag. Oh! Ja. Aha. Ja, nou ja. Och, jeetje, nou daar komt het alweer. Aanvankelijk is het nat en onstuimig met regen en wind. De regen trekt geleidelijk weg en dan breekt de zon af en toe door. Welkomt het nog de hele dag tot enkele buien en er waait een matige tot krachtige enigszins vlakerige zuidwestenwind en het wordt 11 graden. 11 graden op ja. je verjaardag, wat lekker. Ja, ja, ja, ja. Dus kan je het terrasje ja. pakken. Nou, nee hoor, ik blijf lekker thuis. En, oh, oké. Okay. Uh, ik uh, probeer wel tussen de buien door dan wat, uh, wat taartjes te halen. Of zo. Zeker, dus ja. dan mocht je, mocht je weten waar Dolly was. Ja, gewoon ik zelf a, langs. Gewoon de cadeaus sta... meenemen natuurlijk, ook, allemaal. Of laden met cadeaus. Ja, koffie ja. staat klaar. Nou, precies. Taartje staat klaar, dus Het uh, <laughs> We wordt weer een aan. leuke dag. Uh, maandag, is dus uh, Dolly en Pierre. schrijf het op in je agenda, Sjors. Ja, en beste speciale, meestal vroeger was dat een speciale verjaardag, 65 jaar. Oh, ja. Ah, ja, ja, ja, ja. Maar yes. daar tegenwoordig ga je nog niet uh, met pensioen dan natuurlijk. Nee, ik moet nog bijna drie jaar wachten. Oh, jongen, ja. Jongen, jongen, ja. Jongen, jongen, jongen. Zielig, hè? Heel zielig, ja. heel zielig. Ja. Ja. Blijf nou nog ja. drie jaar aan je kleven. dat <laughs> het is wel een mooie leeftijd. 65 jaar, geweldig. Ja, dat dan weer wel. Jazeker. Nou, dankjewel Dolly voor het uh, weer ook naar te lezen op uh, de site van uh, Rika Schreuder. Zoek hem eventjes op uh, in uh, Google. En dan kom ik vanzelf bij het uh, weerbericht uh, terecht. Gaan wij de nieuwe single draaien van Strohmaai en Pom? T'es la meilleure chose qui m'est arrivée. mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré. Que ce jour ne soit jamais arrivé. Arrivé. La pire des bénédictions.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 Je souffre pour toi pourris moi le pire c'est toi et moi pourquoi tu en... Niet gedraaid, maar wel lekker. Deze van Stekholt en uh, de Wallpaper. We hadden het uh, aan het begin van het uh, programma al verteld. Carina was uh, van de week uh, bij de voorleesdagen, Dolly. Ja. En wat is dat leuk, hè? Gewoon voor uh, die kinderen om uh, voorgelezen te krijgen. Ik vond het zelf ook leuk om te doen, altijd vroeger. Ja, ik vroeg er, nou ja die, en die jonge kinderen, die lezen ja. dan ook weer aan de jongere kinderen voor. Dat is, uh, dat oh, is zo mooi. dat wat is er... helemaal mooi. Ja, ja. Dus, uh, nou ja, uh, Carina was uh, daarbij aanwezig. En, uh, en die sprak een paar van die uh, enthousiaste kinderen over... Uh, hoe ze dat nou ervaren om uh, mee te doen aan uh, de voorleesdagen. Nou, ben benieuwd. Ik ook. We gaan luisteren naar het uh, interview met uh, Carina. Nationale voorleesdagen. En ik ga ze even vragen, want er zitten hier twee kinderen voor me. Um, wat is dat eigenlijk, nationale voorleesdagen? Um, dan komen... Er, komen bij uh, sommige ouders komen dan voorlezen. En? De, gisteren hadden we um, een voorleesdag. Toen mochten we aan de kleintjes voorlezen... en we mochten allemaal aan onze wandje of joggingpak of pyjama. Hoe is dat in je pyjama naar school? Heel leuk. Maar Wat heeft dat met lezen te maken? Um, dat je zeg maar uh, lekker chillen, als je chillt, ook kan lezen. Mm -hmm. Waarom is lezen nou eigenlijk zo belangrijk? Omdat um, je zeg maar, er ook, uh, je hebt ook spelling erin. Want je ziet hoe woorden worden geschreven en dan kan je beter in je hoofd bewaren. Ja. Jullie hebben allemaal een boek bij je. Ja. Een lievelingsboek. Oh. Ja. Wat is jouw lievelingsboek? Uh, meest kees op de kast. Oh jee, staat die echt op de kast? Ja, dat op het plaatje wel. Oh, de kast in de gymzaal zie ik. Yeah. Ja, ik denk een boekenkast, maar <laughs> nee, dat is een beetje hoog. Yeah. Maar waar gaat het over? Um, over een jongetje die nieuw komt en uh, daar... Uh, Sammy, dat, dat jongetje komt nieuw. En meester dacht dat hij jarig was... omdat hij dacht dat hij in een andere klas zat. En ik ben nu op bladzijde 28 en 29... bij het hoofdstuk Nieuws uit de natuur buiten les. Oh, veeg je erop om ja. te lezen? Ja? En vanmorgen was jouw moeder hier in de school. En die uh, heeft voorgelezen. Ja. En vonden de kinderen het boek ook leuk? Heel leuk. Maar ze wouden nog dat mijn moeder door ging lezen. Aha, dus het voorlezen beviel wel. Ja. Maar er is ook een film van Mees Kees, hè? Ja. En ik heb ze allemaal al gezien behalve Eentje. Mees Kees op eigen benen. Wat is nou eigenlijk leuker? Het uh, lezen of de film kijken? Nee, ik had het niet. Mm, allebei vind ik heel leuk. Ze zeggen wel eens, uh, ga eerst het boek lezen ja. en dan de film kijken. Dat heeft mijn moeder gezegd over je braaksel. Toen ging ik met, uh, met een paar vriendinnen gingen we toen uh, de film kijken. Maar toen. Uh, in het boek is het heel anders. Oh. Dus um, ik moest eigenlijk eerst het boek lezen. Had je het gedaan? Nee. Oh. En want ik had hem voor kerst gekregen. Maar ging je toen toch nog het boek lezen? Dat ben ik... Ik heb hem al uitgelezen. Helemaal zelf. Goed zo. Dat doe ik elke avond. Elke avond lezen. En en ik soms, moet jij dat of doe, vind je het ook leuk om uit jezelf te doen? Dat doe ik ook uit mezelf. Maar ik um, ik dram soms door in de ochtend of ik nog door mag lezen. <lacht> ik ga eens even naar jou, want jij hebt een ander boek bij je. Ja. Welk boek heb jij? Nieuwwolfje. Oh, dat klinkt al heel schattig, maar is het ook een schattig boek? Ja. Het gaat over een. Um, het gaat over Dolfje die in de sneeuw um, nu is met Laura. En ik ben al bij het volgende hoofdstuk Droom. En ik ben op bladzijde 42 en 43. Hmm. Je zit op de helft, zowat. Ja. Uh, wat, wat vind je er tot nu toe van? Heel leuk. En het gaat ook over um, dat de familie van Dolfje, Weerwolfje. Alle gekke dingen gaat doen. Zoals mevrouw Krijsje, Pama, Leo, opa Weerwolf, Naura, Dolfje, Timmy, Valentijn de Vampier. Mm. Dat zijn allemaal um, mensen die in het boek voorkomen. Ze hebben allemaal een rol. Ja. En is hier ook een film van? Ja. Um, dat weet ik niet. Dat weet je niet. Maar er is wel een film van Dolfje, maar niet misschien van Sneeuw. Nee, niet van deze ja, van Vind je het een goede schrijver, Paul van Loon? Ja. Wat maakt hem nou zo'n goede schrijver? Omdat hij heel makkelijke dingen schrijft. Maar hij schrijft ook um, moeilijke dingen. Voor kinderen die nog in het begin zitten met lezen. En voor kinderen die al een beetje aan het eind zijn. Hmm. Dus het is voor allebei de groepen ja. heel goed. Ja. Oké, okay. en zitten er tekeningen in? Ja. Maakt dat wat uit? Als er tekeningen zijn of kies je ook wel eens een boek zonder tekeningen? Ja, ik heb al eens een heel groot boek gekozen zonder tekeningen. En is dat dan net zo leuk? Ja. Want je kan je fantasie natuurlijk ook wat meer gebruiken. Hè? Want dan moet je het zelf in je hoofd bedenken. Hè? Als er een tekening in staat is het al voor je getekend. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Oh, ik, ik krijg nog even een hele mooie tekening uit Mees Kees te zien. Daar moeten ze weer ontzettend bij lachen. Daar moeten ze een... Uh... Even kijken hoe dat heet. Uh... Oh, hier. Jawbreaker. Jawbreaker. Oh. En dat is een hele. Sommige zijn echt. Want daar zit heel veel pittig in. Oh. En uh, heb je dan ook zin om zo'n jawbreaker te halen? Nee, want ik hou niet van pittig. Oh. Dan ga ik echt, nog wordt mijn hele hoofd rood. Oeh. En krijgen jullie wel eens een boek voor je verjaardag bijvoorbeeld? Of met heel kerst? Vaak. Heel vaak. Ik heb al uh, sinds uh, toen ik zeven werd, heb ik vier boeken gekregen. En toen ik acht werd, heb ik er twee gekregen. Omdat, ik, omdat iedereen weet dat ik heel veel van lezen hou. Maar zet je dat ook op je lijstje dan? Ja, soms ook. Welk boek zou je nu nog willen hebben? Ehm um... Nog meer van meest, nee, van meest Kees. En jij, heb jij nog een boek dat je zegt van... Nou, dat zou ik nou ook echt wel willen lezen. Het zoete Zusjes moppenboek. Maar ik heb ook wat leuks aan mijn... Um, dolfje sneeuwwolfje. Er staan ook andere boeken in. Zoals Het is nachtmerrie... Neefje, Het nachtmerrie neefje of... Is dat dan alweer een promotie voor een ander boek? Wat in het boek staat... Dat je denkt van, oh, als ik het uit heb, ga ik dat andere boek halen. Ja. Oh. Niet bij het Dolfje is ook een boek. Die, staat, die staan allemaal in de boekenkast op school. Misschien kunnen we daar Hé, en uh, nog een vraagje. Uh, zijn jullie lid van de Bieb? Ja. Ja? Ja. En we gaan natuurlijk ook wel eens met school naar de Bieb. Ja. Maar uh, zijn jullie daarnaast ook nog lid van de Bieb? Jij ook? Nou ja, want dinsdag dan. Uh, kunnen we op de Ducklip uh, kunnen we ook naar die bieb gaan. En ik ga altijd met uh, mijn allerbeste vriendin. Maar mag je dan boeken lenen ook? Of is het dan alleen daar lekker rondlopen en kijken? Dan, als je een pas hebt mag je lenen. Maar anders gewoon even rondlopen. En soms ook even lezen. Ja, want dan er zijn altijd... zitzakken en een mooie stoel. Dus dan kan je altijd lekker kijken. Hè? Je mag daar ook als je een boek zoekt mag je daar ook op de computer even zoeken hoe dat heet. Oh ja, dat is ook handig hè? En dat is dan weer handig dat je kan lezen, dat je die woorden goed kan intypen. Ja. Dat is het. Wat zeg je? Ik heb ook nog een boek daar. Nou, ik ben nu een boek aan het lezen daar. Als ik steeds naar de piep ga dinsdag, dan ben ik het boek eens um, aan het lezen van Strafbal. Hmm. Kunnen jullie je voorstellen dat er mensen zijn die niet kunnen lezen? Nee, dat zou echt dat zou zielig zijn, want... Lezen is echt het leukst. Ja. Als ik me verveel ga ik of gitaar spelen of lezen. Ja. Maar is het best wel onhandig als je niet kan lezen voor, uh, in de rest van je leven. Hè? Ja. ja. Dus uh, daarom is het zo goed dat, dat mensen leren lezen. Hè? Ja, dus, hm. nou, maar ik ben thuis ook met een boek bezig. Dus we zusjes legeren bij Tante Taart. Nou, Dat klinkt al helemaal leuk. En, um, ik heb hem al uitgelezen. Die heb ik gekregen voor um, mijn turnwedstrijd. Maar er zaten ook tattoos bij. Oh. Best... Dus soms zit er een cadeautje bij een boek. Ja, maar papa en mama hebben zelf ook een gezichtsmaskertje erbij gekocht. Omdat ze het vonden dat ik het zo goed deed. Wat goed zeg. En we kunnen misschien wel even bij de boekenkast hiernaast gaan kijken. Nou, laten we lopen, kom. Gaan we even bij de boekenkast kijken. Laat eens zien. Dit is onze boekenkast. Wacht, dat hoor ik niet. Wat is, wat is dit? Dit is onze boekenkast. Oeh. En hier zijn allemaal boeken in, zoals Harry Potter, Dolfje Weerwolfje... De Zoete Zusjes, Je Praaksel, um, De Magische Apotheek... en heel, heel veel andere boeken Och. nog. Nou, dus daar boffen we maar mee, hè? Ja. Nou, hartstikke goed. Hartstikke bedankt dat jullie dit even allemaal wilden vertellen. Ja, dat was een mooie boekenkast ook, uh, Dolly, die daar uh, staat. Zeg, ongelooflijk. Oh ja, maar die mooie kinderen zijn toch Mooie en dergelijke, echt geweldig. Ze zijn niet op hun mondje Z gevallen, ze hè? Ze zijn leuk of niet, uh, die kinderen en uh, ja, ja, juffe ja. Carina natuurlijk. Geweldig. Uh, ja. Dat, ja, dat ja, zijn de, geweldige... de, toekom, de toekomstige ZFM-medewerkers. Ja, dat denk ik ook. Ja. We gaan ze binnenkort uh, alvast uh, rondleiden in de studio. Uh, ja, kunnen ze zo... ons boekenkastje, ons platenkastje ons, laten zien. Onze platenkast. Heel goed. Dat gaan we doen. Het uh. was leuk. een leuke, leuke hey, interview. Leuk. Dank je wel uh, daarvoor. Ook uh, Carina We ze Mooi van gedaan. de week opgenomen. We hadden natuurlijk nog iets anders met de uh, jongeren ook uh, van de week. Want we hadden ook het jeugddebat in uh, Zandvoort. Dat zag ik, ja. En, uh, gisteren, ja. en de kinderen die zaten in de raadzaal en die uh, mochten meepraten ja. over uh, politieke onderwerpen. Ja, en uh, ja, dan uh, moest de burgemeester David Moleburg wel eventjes.. Uh flink aan de bakken daarbij. Met die, met die kinderen. dus uh, ja. Dat was in ieder geval hartstikke leuk. Ja, de dus, uh, kinderen van Oranje School hebben gewonnen. Hè? Ja, ik. dus ja. Nou, ja, allemaal leuke ja. dingen voor uh, de kinderen. Zeker. Niet geheel onbelangrijk natuurlijk. En, en het hele proces wat eraan vooraf gaat... is natuurlijk al leuk. Hè? Want ze worden natuurlijk gekozen door de kinderen van de school... om de school te vertegenwoordigen. Dus ze moeten zichzelf ook gaan promoten voor die tijd. Stemmen binnen zien te halen. En een uh, dus, onderwerp waar ze het over willen hebben natuurlijk. Uh, ja, die heel zijn. Ja. Ja, ik vond dat vroeger altijd al een hele leuke periode in de schooltijd. Ja, ik had gevraagd ja. als kind van uh, waar is de watertoren gebleven? <laughs> dat zou mijn vraag <laughs> geweest zijn. Ja, <laughs> ja dat een klein, die is even weg, maar die uh, komt weer terug. Een heel klein stukje. En uh, ja, het ja. monument wordt vanzelf weer opgebouwd. Ja. Er was alleen ja. niks meer van over, maar het wordt nee. wel keurig weer opgebouwd. Uh, ik denk opgebouwd. ook dat het te lang geduurd heeft hè? Met, uh, met aanpakken. Ik dat het te de, ver heen was om het uh, zou te samen kunnen, Dat ja. zou zomaar kunnen. Hoor. Dus, ja. uh, mm -hmm. nee, laten we hopen dat er, in nou, 2026 moeten we op uh, wachten voor een nieuwe watertoren. Ja. Maar dat is nog wel een tijdje natuurlijk, heel 2025. Nou, het, niet is zo, het is zo raar ja. als je over uh, de straat hier in Zandvoort uh, rijdt. en Je ziet de watertoren niet meer. Dan uh, denk je van zit ik wel goed. Het is inderdaad een, een gat wat er gevallen is. Ja. Ja, dat je, ja, dat is een heel raar gezicht. Dus uh, zo merk je hoe, ja. uh, hoe je daaraan uh, gaat wennen, aan zo water te Absoluut, ja. We gaan nog twee platen tot het nieuws draaien: eentje is uh, de nieuwe Keigo en One Republic. Hier is uh, Chasing Paradise. Old got me about to when we And I've been feeling it in my bones. Be home again. it hard. Heart. don't get jaded, just go back to the start, to the start. and don't you worry, chasing paradise with you I'm Time's slipping by It's a river, darling, swim, do or die Yeah, I know we all get lost in this life But we're dancing in I'm chasing paradise with you. Ik weet bijna wel zeker dat deze plaat Chi binnenkort terug te vinden is in de Chi wat is die, lekker hè, deze single van uh, Kygo in uh, One Republic in uh, Chasing Paradise. Ja, hoewel sommige riedeltjes doen mij wel aan een ander nummer uh, ja. denken. Van ja. You Know What I Mean. Ja, you know know that, uh, what uh, I mean. dat lijkt heel erg op, uh, yeah. hoe heet die nou ook weer? Ja, <laughs> De, uh, ja, die Apigie, uh, yeah. lijkt het op. Ja, oh. oh, maar er is nog een nummer waar het op lijkt. Oké, okay, oké. Okay. Ja, well. ik denk dat ze wel erg op het randje zitten <laughs> van Plagiaat. Het betere jatwerk, ja. maar het klonk wel lekker. We gaan op naar het nieuws en weer met Manuel Jani. Hier is Kelly. Do you remember? Chop hearts melting on a playground wall. Do you remember? Time escapes from Nuremberg College Halls. Do you remember? The cherry blossom in the mall. To break your heart, so sorry. I'm never meant to break your heart, but you broke.